Robin Hood Lang, lang geleden in Nottingham in Engeland was er een koning Richard genaamd. Koning Richard was een wijze en gulle koning. De stad Nottingham was blij met hun koning. Het rijkdom was rijk en welvarend. Maar op een dag, toen koning Richard onderweg was naar een andere stad... raakte zijn schip zoek op zee. Dagen en maanden gingen voorbij, maar er kwam maar geen nieuws over koning Richard of zijn schip. De stad rouwde om een geliefde koning. In Konings Richard's afwezigheid was zijn jongere broer koning John opvolger van de troon. Maar koning John leek in niks op zijn oudere broer. Hij verhoogde alle belastingen en pakte al het geld van de armen af. De stad werd armer en armer met elke dag die voorbij ging. Nottingham had zijn hoop verloren. Maar, zoals ze zeggen, met elk onrecht wordt er een held geboren... Dit is het verhaal van zo'n man, Robin Hood. Robin Hood was een jonge jongen die woonde in het Sherwood Bos dicht bij Nottingham. Hij had een groep vrienden genaamd de vrolijke volgelingen. Na het aanzien van het onrecht aangedane koning John, vond Robin het zijn taak om zijn mensen te helpen. Hij overviel de koninklijke koetsen om van de koning te stelen. Hij en zijn mannen verdeelden dan het gestolen goed en gaven het terug aan de arme mensen. Elke keer als de koninklijke koets door het bos reed, verschenen Robin Hood en de vrolijke kogelingen uit het niets. Oh, ik hoop dat Robin Hood heel, heel slaperig is vandaag. Ik hoop dat hij me niet door het bos zal horen gaan. Psst, Tony, waarom maak je zo veel lawaai? Langzaamaan. Uh, maar meneer, hoe kan ik de paarden nu vragen langzaam te lopen? Robin Hood kan ook onze voetstappen horen. Wij lopen op land, meneer. Het kan geruisloos gaan. Hoe houd je mond. Maar de minister had gelijk. Robin en zijn volgelingen hoorden alles. En plotseling... Ah! Oh nee, Dief! Ik ben geen dief GELUIDEN. Dit is het geld van arme mensen Niet van jou Ga en vertel het je koning De mensen van Sherwood zijn niet alleen Kom op, laten we gaan Goddank voor Robin Hood, Jasmine. We zijn ons leven aan hem schuldig. Robin Hood? Sheriff, wil je je baan houden of niet? Hij heeft het weer gedaan. Al ons geld en goud is weg. Die stomkop heeft het weer gedaan. Ik wil hem nu meteen gearresteerd hebben. We, we hebben het geprobeerd, uw hoogheid. Meerdere keren. Maar ze verdwijnen gewoon. Zeg je dat je dit niet kan? Nee, ik zal het doen. Ik zal Robin Hood arresteren. Hij is mijn vijand. Geef mij nog één kans, uw hoogheid. Doe wat je moet doen. Het maakt me niks uit. Ik wil hem gearresteerd hebben. De sheriff was furieus. Hij besloot een val te zetten voor Robin. De sheriff wist dat er een manier was om Robin zelf naar het paleis te laten komen. De enige manier, vrouw Marianne. Vrouw Marianne was koning Richard's nicht. Ze was een mooie en sterke vrouw. Robin zag haar een keer toen ze door het Sherwood bos reed in haar koets. Robin overvuurde koets ervan uitgaand dat het de koning zijn schatten waren. Maar toen hij vrouwen Marianne zag kon hij zijn ogen niet geloven. Hij liet zijn zwaard zakken en knielde voor haar ongelofelijke schoonheid. Ik ben... Ik... Wie ben jij? Het was liefde op het eerste gezet van Marianne. Ik ben Marianne. Uh, ben, ben jij Robin Hood? Ja, schuldig. Robin, heb je het gehoord? De sheriff organiseert een boogschietwedstrijd. De winnaar trouwt met vrouwen Marianne. Ha ha ha! Die sheriff is zo dom! Dit is duidelijk een val. Iedereen weet dat Robin Hood de beste boogschutter is. We gaan toch niet? Toch, Robin? Maar Robin luisterde niet naar Tuck. Zei je nou vrouwen Marianne, kleine John... De beste boogschieter mag met de mooie vrouwen Marianne trouwen. Nee, Robin. Ze zullen je arresteren wanneer we naar het kasteel gaan. Maar hoe zullen ze ons herkennen? Ik zal me vermommen. Oh jeetje. Wacht eens even. Ik laat je niet alleen gaan. Ik zal me vermommen als de hertog van Chutney... zodat ik dicht bij koning John kan komen. Zoals besloten waren ze beide aan de poorten van het kasteel. Niemand herkende ze. Niemand behalve... He, he. Jij bent Robin Hood. Maar waarom ben je aan het sissen, meneer? Wacht, ben je niet koning John's assistent? Wacht, wat is jouw naam? Oh ja, meneer Sis. Ah, <laughs> Lach jij maar. Ik zal jullie beiden nu meteen laten arresteren. Wachters, wachters... Maar Sir Sis werd meteen in een vat met Eel gestopt. Uh, uh, uh, uh, uh. Nu ben je niet alleen maar Sir Sis. Je bent gepromoveerd tot Sir Sis-Eel. <laughs> Hoorde je dat, Robin? Sis? En Eel? stil John, laten we gaan. Uh, uh, uh. Nee, stop! Wachters! Al snel was het Robins beurt om zijn boog te gebruiken. Hij schoot drie pijlen achter elkaar en het publiek was verbijsterd. Alle drie pijlen hadden de roos geraakt. Het publiek juichte om deze geweldige boogschutter. Robin nam zijn hoed af en ging zoeken naar zijn vrouwen Marianne. Maar juist toen. Arresteer hem! Dat is Robin Hoed! Hahaha, eindelijk te pakken! Maar Robin was niet bang. Hij kende zijn vrolijke volgers heel goed. Niet zo snel, sheriff! Laat Robin gaan, anders zeg maar vaarwel tegen je geliefde koning John. Oh, nee. Laat hem gaan. Laat hem gaan. Sheriff, ik wil niet dood. De soldaten lieten onmiddellijk Robin gaan. Robin en John gingen naar de poort. En op hun weg naar buiten zagen ze vrouwen Marianne. Marianne, ik zal voor je komen. Wacht op mij. Altijd, Robin. Altijd. Terug in het bos begonnen de vrolijke volgers en Robin een plan te bedenken... hoe ze vrouwen Marianne weer terug konden krijgen. En toen kwam er een kleine jongen vanuit het dorp naar Robin rennen. Robin, ze hebben mijn vader gearresteerd. Wat? Kom op. We gaan. Robin en zijn vrolijke volgers reden naar het dorp... en zagen dat de dorpelingen aan het vechten waren met de soldaten... Hij is het bevel van de koning. Hij heeft de belastingen verdriedubbeld. Als je niet kan betalen, word je gearresteerd. Bedankt jullie Robin Hood maar. Hij heeft de koning boos gemaakt en nu moet jullie betalen. Robin Hood is een goed mens en hij geeft om ons. En niet zoals jullie koning. Hij is een vredeman. Hoe durf je? Arresteer hem. Nee, wacht. Jullie zoeken naar mij. Laat deze mensen met rust. Nee, Robin, we willen niet dat je gaat. Ren weg! Nee, laat hen mij arresteren. Robin, wat ben je aan het doen? Ik mag dan stelen voor een goed doel, maar het is nog steeds stelen. Ik wil niet dat de kinderen van dit dorp dat ook gaan doen. Jullie moeten allemaal samenkomen en vechten. Dat is de enige manier. Vaarwel, mijn mannen. Ik zal jullie snel weer zien... De dorpsbewoners waren bedroefd dat een held wegging... maar de vrolijke volgers waren niet van plan hun leider in de steek te laten. Ze volgden de koets van binnen uit de bergen... zodat de soldaten hen niet zagen. De machtige Robin Hood! De beschermer van de armen! De verzorger! Onzin! Je bent een dief! Een neppert! Een boef! En wat bent u, uw hoogheid? Jij stilt van de armen. Waar gaat het belastinggeld naartoe? Wat doet je paleis ermee? Alleen maar omdat je op de troon zit... betekent niet dat je het geld van de armen mag stelen. Ik ben geen dief. Het geld is van mijn mensen. Ik geef ze terug wat van hen zelf is. Laat onze hoogheid, koning Richard, terugkomen. Hij zal wel weten wat met jou te doen. Stil! Gooi hem in de kerkers! De stad Nottingham was nu echt in gevaar. Hun redder zat gevangen. Maar zullen de vrolijke vogels koning John laten winnen? Turk, wat ben je aan het doen? Uur, uur, ren, red jezelf. Robin, kom snel. Het kasteel staat in de brand. Waarom wil je mij helpen? Ik kan koning John ook niet uitstaan. Ik had het verkeerd over hem. Laten we gaan. Robin vertrouwde de sheriff niet. Maar hij moest uit het kasteel ontsnappen. Hij volgde de sheriff naar het dak. En nu? Nu? Ik win. <laughs> Waar wil je nu naartoe, Robin? Het water beneden is diep. En er zijn overal boogschutters. Ik wist dat je niet te vertrouwen was, sheriff. Vaarwel. Hoe oh, dom. Hij zal dit nooit overleven. Maar Robin Hood overleefde. Hij zwom door de kanalen en ontsnapte via de rivier het bos in. Oh, ik hoop dat mijn mannen in orde zijn. Maar terug in het kasteel gebeurde er iets onverwachts. Koning Richard was teruggekeerd naar zijn koninkrijk. Nadat het vuur was geblust. kwam het stadje Nottingham bijeen in het kasteel... om te klagen over koning John en de sheriff... Ik bied mijn excuses aan aan mijn volk. Dit kan ik niet goedkeuren. Je hebt mij teleurgesteld, John. Koning John, Sir Cess en de sheriff moeten meteen gearresteerd worden. Nee, nee, uw hoogheid, alstublieft. Oh, hou je mond. Er is een reden waarom jij Sis heet. Ik beveel om de vrolijke volgers vrij te laten... en draai alle beschuldigingen tegen Robin Hood terug. Sterker nog... Een dappere man zoals hij moet beloond worden. Breng hem naar het kasteel met eer. Koning Richard realiseerde zich al snel dat vrouwen Marianne verliefd was geworden op Robin Hood en wenste met hem te trouwen. Koning Richard vond Robin Hood aardig. Hij was meer dan blij om zijn nichtje te laten trouwen met zo'n edele man. Nottingham was verheugd toen hun held werd gerespecteerd en beloond. Robin Hood leefde met vrouwen Marianne in het woud van Sherwood. Ze waren gelukkig met een eenvoudige leven. Ze dansten en zongen liedjes met de bewoners van Nottingham. Robin Hood en de vrolijke volgers steelden nooit meer.